Het weer, wolkenvelden met aan zee kans op mist. Overdag wisselen bewolking en zon elkaar af. Aan zee wordt het bij mist 16 graden. In het binnenland maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. 1,5 miljoen. praat evacuatie de De wereld van Filemon. Een hele fijne avond. Welkom bij De Wereld van Filemon. Het programma waarin we Nederland vergelijken... Met andere landen. En dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland wonen. En uh, we hebben al een hele club met correspondenten. Eigenlijk amateur-correspondenten. Mensen die het gewoon leuk vinden om af en toe een verhaal te vertellen op Radio 1. En daar zijn we uh, die mensen ook ontzettend dankbaar voor. Want ja ze komen elke keer weer met iets verrassends. Iets nieuws. Iets wat je nog niet uit die landen kent. Uh, we hebben weer mooie thema's waar we het over gaan hebben. Uh, de thema's van het eerste uur die zijn zelfs aangereikt door uh, de correspondenten. In het begin moesten wij zelf uh, die thema's uh, zoeken. Uit de kranten bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig komen ze ook heel vaak zelf met thema's. En uh, die zijn ook altijd verrassend. Uh, we gaan het bijvoorbeeld hebben over behulpzaamheid. Uh, dat thema werd ons uh, aangereikt door Martijn Rosdorf. Die zit in Engeland. En uh, die was laatst door zijn enkel gezwikt. Op de straat terechtgekomen, op de stoep. Maar niemand hielp hem. Ze, ze liet hem gewoon liggen. Ze liet hem gewoon voor wat hij was. En hij strompelend uh, heeft hij naar huis uh, moeten gaan. En uh, ja, is hij uiteindelijk helemaal uitgeput en bezweet thuisgekomen. Gelukkig gaat het ondertussen weer beter met hem. Uh, maar in Engeland is het dus niet echt uh, normaal dat je mensen helpt... Als, ze, als je ziet dat ze in nood zijn. Uh, hoe dat komt, daar gaat hij zo meteen uitleggen. En we zijn ook benieuwd hoe dat in andere landen zit. Uh, en we gaan het hebben over ontharen. Uh, onze correspondent in uh, Palestina is hier meegekomen. Daar wordt uh, onthaard bij het leven. Iede, elke vrouw is van top tot teen helemaal kaal. Uh, bij mannen gaat het weer anders. We horen zo hoe dat gaat. Dat is een heel grappig verhaal. Uh, maar dat is het thema wat, wat zij uh, aangedragen heeft, Elisabeth uh, in, in Palestina. Voor de rest uh, gaan we naar Brazilië en uh, we gaan ook naar Argentinië om het over deze thema's te hebben. Eerst even een kort rondje langs de velden. Goedenavond, Martijn Rosdorf in Engeland. Uh, ik ben in Nederland, Filemon. Ja, dat had ik al gehoord. En je hebt ook nog last ja. van muizen ook. Ja, ja. Ik ben in mijn appartementje in Utrecht. En ze lopen echt door de kamer. Ik heb alles geprobeerd. Giffen, val, vallen, Het is allemaal echt oorlog hier. Ja, het is niet Letterlijk te doen. Letterlijk oorlog. Ik zat gisteren, zat ik op de bank tv te kijken. Dan zie ik zo een, gang, een, een muis in de gang gewoon <laughs> lopen. En hij kijkt naar me. Gewoon best wel een flinke muis. Maar, maar je voelt je op dat moment ook echt aangetast in je privacy. Ja, ik heb ja. het ook wel eens gehad, dat je denkt van: ja, uh, hallo, dit is mijn kamer, ga ze uh, even een ander holletje zoeken. Ja, ja het is echt vreselijk. En er valt gewoon niks tegen te doen. Ja, het enige, het enige uh, is een kat. Ja, maar ja, daarvoor ben ik. Ik ben hier dus bijna nooit. Nee. En dat zal die kat dan niet overleven. Tenminste, ik heb wel eens gehoord dat die toch vrij regelmatig eten nodig hebben, katten. Dus. Is... Dat gaat er niet lukken. Nee, dus ik moet het met gif en vallen doen. Ja. En, en, met me, en ik heb ook, ik kom van het platteland, dus ik heb een luchtbus. En als ik er weer eens zie, de luchtbugs ligt nu onder de bank klaar. Dus als ik er weer eens zie, loop, schiet ik hem voor te flikken, echt waar. Ik maar ben dat, een heel uh, goed ingezet, maar even niet. Maar ik zou, wel, ik zou het wel knap vinden als je hem zou raken. Want het is, uh, ja. ze, ze zijn maar ook ik... ontzettend snel. Maar het, is, ja, het kan echt een plaag zijn. Ja, en, je ja, voelt je, ja. en het stomme is, want ze storen je. Je vindt het heel vervelend. Je huis uh, wordt, wordt overvallen door die dingen. Maar als je dan gif gaat strooien, voel je je toch een beetje schuldig. Of heb jij dat niet? Ja, daarom zet ik ook zo'n grote mond op. Zodat ja. ik ze afschiet en zo. Maar ik vind, het ondertussen vind ik het ook wel Want Ik het je, helemaal zoete beestjes. Ja, als je zo'n beetje zit ja, met, met, met ja. een kleine kraal ogen. Ja, zo knipperend. Maar, <laughs> maar dan zag ik weer vanochtend, al eens een hele grote zak met ongebakken kroephoek. Achter, heel lekkere kroephoek. Een hele zak hadden ze aangevreten en ja, dan moet ik ook maar wegflikkeren. En, dan, en dan, dan vind ik ze ineens niet meer zo zoet. En dan vind ik dat schif ook niet meer zo erg. Op die maar, klemmen. Maar ik heb nu dus voor het eerst een huis in Amsterdam met een betonvloer. En ik heb dus geen muizen meer. Dat is wel, ah, dat is wel heerlijk. Nou ja, ik krijg ze er wel onder. Martijn eh, Rosdorf, zo meteen over andere thema's gaan we het hebben. Over behulpzaamheid, ja. het thema wat jij hebt aangedragen. En over ontharen. Dus eh, ik spreek je zo. Ik verheug mij. Annendorst in Brazilië. Goedenavond. Annendorst. Goedenavond, die is er niet. Elisabeth en Ramallah, goedenacht. Ja, goedenacht, ik ben er wel. Jij bent er wel wat, en je klinkt ontzettend vrolijk en opgewekt, dat is fijn. Uh, ja. Je hebt ook nog een baantje erbij, hè? <laughs> ja, dat klopt. Wat, uh, wat doe je? Um, uh, tegenwoordig kun je ook lezen wat ik uh, allemaal beleef in Ramallah. En spreek niet alleen met jou, maar uh, kan je ook op de nieuwe nieuwsplatform uh, lindanieuws.nl um, bijhouden wat ik allemaal meemaak. Dus je zit op de Linda Nieuws. En hoe bevalt dat? Ja, leuk. Heel leuk. Heel leuk om te doen. Ja. Nou, lindanieuws.nl, daar kan je ook je verhalen lezen. Maar je kan natuurlijk ook gewoon s'nachts naar Radio 1 luisteren. Ja, toch iets makkelijker. En je hebt een thema aangedragen. Dank daarvoor. Ontharen gaan we het over hebben. En ook met jou over behulpzaamheid. Ik spreek je zo meteen. Tot zo. Wold, Bodewes en Argentini. Hallo. Ja, hoi, Filemon. Ja, deze keer het Oerengwaaij. Ja, want je bent er geld gaan pinnen. Ja, dat is een heel ingewikkeld verhaal. Ja, je geld het pinnen, ja. Vorige week uitgelegd. Maar dat is uh, ja. veel en veel en veel verdediger. Maar je zit op het moment op de boot... Nee, nee, ja, ik ben, uh, we, zijn, uh, we gaan denk ik over een half uur of, of zo boren. Oké. Okay. Dus en... uh, ik, ben, uh, ik sta, ik sta ongeveer half met één been in, uh, in de rij om te boren. En, en, en dan maak je ook... Het is bijna een uitje, hè, geld, geld halen. Het is wel ja, leuk. Ja, het is even, uh, het is even een dagje uitje. Het is een, het is een heel mooi koloniaal stadje. We zijn nu in, uh, nou in uh, Colonia del Sacramento. Ik bij Buenos Aires aan de andere kant van de rivier. Mm -hmm. En een uh, mooi koloniaal stadje. En uh, je kunt er heerlijk eten. Alleen het was wel een beetje, beetje weer vandaag. Dat was een beetje minder, maar goed. Oh. We hebben de dollars gepind. En dat, uh, dat vergoedt er in een hoop. Je hebt geld op zak. Nou, uh, wees dat er voorzichtig zak, mee. Ja, ja. uh, Zometeen gaan we het hebben uh, ook met jou over behulpzaamheid en over ontharen. Dank je wel. Tot zo. Jo, tot zo. Uh, Dewereld.bnn.nl is ons e-mailadres. We zijn altijd nog uh, op zoek naar correspondent. We hebben er al een heleboel. Maar er zijn nog bepaalde landen uh, waar we nooit iemand uh, van aan de lijn hebben. Bijvoorbeeld Indonesië. Uh, Japan, zit ik aan te denken, uh, Afrikaanse landen. Dus weet jij een Nederlander die daar zit... of ben je zelf een Nederlander die in het buitenland verkeert? Uh, mail dan uh, alsjeblieft naar dat e-mailadres. dewereld.bnn.nl uh, En we hebben ook uh, muziek. Bijvoorbeeld uh, Our Soul van The Main Ingredient. Everybody Plays The Fool. So your heart broke You sit around Hoping Crying Crying You say you even think about time Well Before you do anything right There's no exception to the rule Listen baby, it may be factual Zo'n plaatje die nog achter in mijn platenkast aan het verstoffen was. Het zijn drie zingende mannen en ze noemen zichzelf de Main Ingredient. En het nummer heette natuurlijk: Everybody Place the Fool. Radio. Radio 1. 1. 1. 1. 1. 1. B N BNN. De wereld van Filimon. Goedenavond, nogmaals, Martijn Rosdorf. Ja, woonachtig in Brighton en je woont daar samen met een journalist. Uh, Martijn, hang je al? Ja, ik nee. hang heel erg. Ja. Ik, ik, woon, ik ben zelf journalist. Ja, dat, dat klopt, ja. Uh, we gaan nog even het thema uh, introduceren. Uh, dus ik zou zeggen, blijf hangen. Uh, want ik heb namelijk een prachtig fragment voor je uitgezocht. Dat is van Karen Bloemen. En die gaat okay. uh, bij een correspondent optreden uh, in Brazilië. In Rio, uh, bij Anne Dorst. En uh, met haar proberen we ook contact te krijgen. Maar met haar hebben we nog geen contact gevonden. Uh, Karen Bloemen. Ik weet wel niet zo help me like in my doon. Just a lot of tight on my side wonders. us. Kijk, ik weet nog goed order. It's been a long time making the clouds quite. clouds for being here. Toen ik hier kwam, was allemaal zo duidelijk natuurlijk. Toen ik hier. Ik moest maar leren om mij aan te passen natuurlijk. Ik dacht, wat moet ik doen om aan aan Nederland? En ik dacht, oh my god, natuurlijk dienstbaarheid. En weet wat is gezellig. Zo, dat is wat ik deed. Als er ergens een barbecue dan dacht ik, oh, wat kan ik doen? En wie gingen dan de hele avond woestjes aan draaien. Ik de hele avond van 8 uur tot twee uur s'nachts, maakt niet uit. Gewoon worstjes draaien. Mensen wisten niet eens dat ik een gast was. Ja, Martijn. Dat was Karen Bloemen over behulpzaamheid. Dat is het thema wat jij aangedragen hebt. Je bent inderdaad zelf journalist en je vrouw die is piloot. Sorry dat ik ja. het verkeerd zei. Maar waarom, waarom kwam jij met dit thema op te proppen? Nou ja, het is eigenlijk een, omdat ik er zelf mee geconfronteerd werd. Of letterlijk tegenaan liep. En een soort sociaal experiment waar ik uh, wat twee jaar geleden begon. En waar ik zelf eigenlijk de hoofddeelnemer aan ben. <laughs> ik had het nooit verwacht. Engels hebben een goed imago als het gaat over beleefdheid. En, uh, en dat soort dingen. Maar ik, twee jaar geleden viel ik op de lucht. op het vliegveld uh, Gatwick. Viel ik van de trap af. Geleek uit over een bananenschil, heel klassiek. Echt? En, uh, het ging echt? Ja, maar het ging echt hard op mijn muil. Gewoon echt finaal onderuit. Maar dat vind ik wel een mooi moment. Want ik, je ziet echt. het altijd in tekenfilms. En ik heb nog ja. nooit iemand gehoord. die daadwerkelijk over zo'n bananenschil gevallen is. Ja, en nou, dat... het, was een, het was een heel klein stukje bananenschil... <laughs> maar het was wel een bananenschil. En ik ging echt goed onderuit. Het, het, het experiment begon toen, want ze lieten me liggen. En ik had me goed pijn gedaan, maar ik stond wel... ik vond het heel gênant, zoals je dat kunt vinden. Mm. En ik stond dus heel snel weer op... en ik probeerde eigenlijk een beetje net te doen of er niks aan de hand was... maar ik had me goed zeer gedaan. En toen vertelde ik dat later aan wat Engelsen... waarmee ik uh, dus op reis ging. En die zeiden, ja, dat, dat doen wij Engelsen, want... Wij vinden het gênant voor jou. We willen je de schaamte besparen. Dus daarom laten we je liggen en kijken we zo'n beetje uit onze ogen of het goed met je gaat. En als je het overleefd hebt, dan zeggen we allemaal niks. Dus ik dacht, nou ja, klinkt logisch. Uh. Maar ik, tot ik vorige week, naar het ik je. Toen ging ik nog een keer, toen liep ik op, langs het strand, langs de boulevard. Yeah. Toen keek ik in de branding, was een gozer aan het kano en zo. Dat keek niet goed uit. Er lag een hele grote vuist, die ik steen voor mijn neus. En dan ging ik opstaan met mijn voet. En toen klapte mijn enkel helemaal dubbel. En toen maakte ik een soort salto achterover. Nou ja, salto, koprol. Maar ik ging echt plat, lang uit. Mijn portemonnee, mijn telefoon, sleutels. Alles uit mijn zakken. Bloed op mijn knie, bloed op mijn handen. Echt een flinke klap. En ik moest blijven liggen. Ik kon niet anders. Maar toen dacht ik op hetzelfde moment. Dacht, nou laat me ook eens kijken wat er nou gebeurt. Nou ja, tientallen, honderden mensen liepen neer. Er liepen een paar mensen voorbij. En die keken niet op of om. Ook niet toen ik echt stil bleef liggen. En pas na een tijdje toen ging ik weer opstaan. En geen reactie. En dat vertelde ik dus vorige week. Althans in kortere versie op jou, uh, aan jouw uitzending. En daar heb ik weer heel veel reacties op gekregen. Mensen die gingen mij mailen. Zo van ja je moet ook in het noorden van Engeland zijn. Dat doen ze alleen maar in het zuiden. Maar <lacht> op het algemeen werd het, wel, werd het wel bevestigd. Mensen die zeiden van ja ik was me niet zo van bewust. Als Engelsen dan. Maar uh, inderdaad. Maar het is Wij wel, het, het is, het is wel uh, ontzettend interessant... want het zegt natuurlijk ook echt iets over het wezen van, van de Engelsman. Ja. Want uh, wat jij zei... Uh, zij kijken dan eerst in de ooghoek of er niks aan de hand is... en uh, zij doen dan niks omdat het anders gênant voor jou is. Dat betekent dat zij heel erg daarover nadenken. Ja. En eigenlijk zou je gewoon op je gevoel moeten reageren... van ja, iemand ja. is in nood en ik help hem. En uh, gênant of niet, dat maakt niet uit... Nee, maar dat is dus de, de beschaving, op dus dat punt, sterker dan, um, dan, dan inderdaad die eerste reactie. Ik denk toch dat het wel heel menselijk zijn. Geen onaardige mensen in nee. het algemeen genomen. Maar wat, wat me van de week bleek, is toen mensen bij ook gingen mailen via Facebook, en ik ook berichten en wat Engelse vrienden heb ik ermee over gepraat, is dat die, die, het besparen van die gêne, dat zit zo in die cultuur, ze willen jou die gêne, die schaamte besparen, dat is gewoon echt heel sterk. En een jongen die vertelde me ook, die was met zijn zak... Tegen een, fietsenhekje aange... een fietsenrek aangelopen in een drukke winkelstraat. <lacht> dus die liep vol met zijn vrouwgereedschap <lacht> tegen zo'n ijzeren stang aan. En die stond oh, daar krijg bocht... ik van als ik eraan denk. Ja, maar dat duurde. Dat duurde zeg je. Ja, wij, wij mannen weten dat, vrouwen moeten het aannemen. Dat is gewoon vijf minuten. Dan ben je gewoon tot niks in staat, behalve nee. door een soort... Lage grond. <laughs> en dan sta je kromgebogen. En wat er gebeurt, op de wereld gaat gewoon echt jou. Gaat, jij gaat niks doen dan alleen maar een beetje kreunen. En die heeft er dus vijf minuten kromgebogen gestaan. Mm. En niemand sprak hem aan. Maar dan zei hij Dat is zo gênant. Al, lig je, al sta je dat een uur te doen, dat iedereen ziet hem met zijn handen in zijn kruis staan. Dus je weet echt wel dat hij, waar hij gewond is geraakt. Nou, ze doen alsof je lucht bent, vertelde die me. Maar dit heeft dus nou. allemaal te maken met, met status eigenlijk. Van, ja, het is genant, ja. dus dan op dat moment verlies je een beetje je status van het moment. Ja, en... Schaamte, een schaamtecultuur. Dat is, ja. Dus wat dat is. ja, ze zijn preuts En helemaal als iemand al in zijn edele delen gewond raakt, dan uh, laat je dat helemaal uh, maar uh, passeren. Ja. ja, het is dus eigenlijk is het wel lief, maar ik vind het toch ook wel weer stom. Ik zelf heb namelijk de neiging om altijd overal op af te stappen. Het ja, gaat ik, ik met mevrouw. En nou, daar heb ik al een keer een oud vrouwtje naar huis gebracht. Dan moest ik echter zowat ontvoeren. Die wilde helemaal niet aangesproken worden. En ik heb van. De, uh, kijk, vorige week, week geleden, toen was er een oud vrouwtje alweer uh, aan het uitparkeren. En dat lukte haar absoluut niet. Dus nee. Die zat met haar wiel de verkeerde kant op. Toen zei ik: mevrouw, wat bent u aan het doen? En daar schrok ze heel erg van. En toen werd ze een beetje nijdig. Maar uiteindelijk zei ik: ja, sorry, ik ben Nederlander. En mijn, mijn Engels is niet zo goed. Oh ja, nee, dat begreep ze dan wel. En toen heb ik haar geholpen met uitpakken. Het was ze vol lof. Ze zei ze, nou, dat zou een Engelsman nooit gedaan hebben, hoor. Dus uit, in de eerste instantie reageren ze een beetje van... Ja, waar ben je nou mee bezig als je iemand wil helpen? Maar daarna ja. vinden ze het dus eigenlijk uh, toch prettig. Ja, dat vindt ze het wel leuk. Ja. En ze woont, het was in Brighton, dus daar zijn ze wel gewend aan buitenlanders. Want de helft van de inwoners van Brighton is een buitenlander. Maar het was niet Engels wat ik deed. Dat zei ze ook nog wel. Nee. in iemand, uh, aanspreken... In Nederland scheelt het trouwens ook wel, zit ik te denken, ook wel per, per plek... Of of je, of je in Amsterdam staat of bijvoorbeeld waar ik vandaan kom in Zutphen... dan zit er ook wel verschil in. In Zutphen word je denk ik toch sneller geholpen. Ja, dat, dat, ik denk het wel. Ik vind het altijd wel... je kan dat heel erg merken waar je, waar je bent in het land. Ja. Uh, ook als je eh, inderdaad in winkels en op, op terrassen in de horeca. Maar, en, dat, en dat is in Engeland. Ik ken Engeland natuurlijk niet zo goed... en ik woon zelf helemaal in het zuiden, dus hmm. ik heb maar een beperkt beeld. Maar ze hebben mij verteld dat het in het noorden heel anders is. Ja. Maar ja, in het zuiden ze je zeggen dat, dat, dat de noorderlingen weer minder helpen, ja. Ja, ja. het zuiden heeft een het beetje zo, een randstap Het, okay. het zuiden het zuid is een beetje Porsche. vind ik. Oh, vandaar, vandaar. Een beetje met je neus in de lucht. Nou, Martijn, duidelijk verhaal. Ik ben benieuwd hoe het in de rest van de wereld zit. Dus ik ga weer even verder bellen. Ik ben ook zeer benieuwd. Spreek je dus, later. Ja, over ontharen. Dat is ook een leuk onderwerp. <laughs> ja, goed. Tot zo. Tot zo. Elisabeth in Ramallah, goedenacht. Hi, ja, je bent daar werkzaam voor een lokale NGO. Ja. Zijn de Palestijnen behulpzaam? Ja, ontzettend behulpzaam. Hoe, hoe merk je dat? Um, nou, je kunt je huis niet uit of je wordt al gevraagd of je hulp nodig hebt. Dus uh, ja, niks uh, zoals Martijn dat in, in Engeland ervaart... Uh, ik heb echt, uh, ja, wat ik al zei, ik stap mijn huis uit en uh, meteen is het uh, of ik een taxi nodig heb of of ik ergens naartoe ga of ik de weg wel weet. En of ik, hoe, hoe, hoe, hoe ik er zelf bedacht had om te komen. Dus het is echt uh, ja, totaal anders dan, uh, dan in Nederland. Ja, dat is bijna bemoeien. Soms. Ja, uh, soms heeft het ook wel. Ja, ik vind het soms ook een beetje lastig, moet ik eerlijk zeggen. Dan denk ik wel, ja, laat me maar met rust. Ik woon hier al een tijdje. Ik weet wel hoe ik van A naar B kom. Ja. Maar um, ergens, ergens is het ook wel te begrijpen. De Palestijnse bevolking is natuurlijk zo um, op elkaar aangewezen. Vooral tijdens de eerste en de tweede uh, opstand uh, in de jaren 80 en in eind jaren 90, begin jaren 2000. Dat mm -hmm. um, was een grote opstand tegen Israël. En uh, Israël had dus hele uh, steden gewoon onder ja, daadwerkelijke bezetting. Een beetje zo'n belegering, denk ik, dat je het goed kunt uitleggen. Dus, je had uh, uh, bepaalde uren dat, je, um, dat de Palestijnse bevolking naar buiten mocht. En dat was eens in de vier dagen voor een paar uur. En dan, mocht je, dan mochten ze uh, in de winkels uh, snel even levensmiddelen halen. Maar dan moesten ze weer naar binnen. Um, en ja, er was natuurlijk geen vrije toegang tot ziekenhuizen en alles. Dus de, de bevolking is heel erg. Gewend om ontzettend voor elkaar te zorgen om in dit soort omstandigheden. Dus... Ja, het, het kweekt natuurlijk samenhorigheid. Ja, heel erg. Heel erg een sterk gevoel van samenhorigheid. En um, ja, dus ik denk dat het daar een beetje uit voortkomt. Dus het op elkaar passen en, en er voor elkaar klaarstaan. Ja. Uh, en dan natuurlijk daarbij ben ik ook nog een buitenlander. Hoe lang ik hier al kan woon, dat maakt niks uit. Ik blijf altijd een buitenlander. En ook nog een blond en... meisje. Ja. ja. Heeft het ook ja, nog denk... invloed, denk je? Zeker. Zeker, ik denk dat de helft van de Palestijnse mannen stiekem ook gewoon stopt om even te kijken. Um, en dat mag, ja, dat mag best. Ja. En, en uh, in Ramallah wonen natuurlijk ook Israëliërs. Worden die door de Palestijnen net zo hard geholpen? Ja, het maakt echt niets uit. Je zult uh, in de, aan de buitenkant van Ramallah wonen uh, kolonisten, noem, ja, noemen we dat. dus? Die wonen in, in uh, nederzettingen. Ja. En uh, nou ja, je moet je voorstellen dat uh, uh, tien jaar geleden uh, die kolonisten de straat niet op durfden, omdat ze zo bang waren. Uh, ze mogen hier natuurlijk niet zijn, ze behoren hier ook niet te zijn, maar goed, ze zijn er. En, uh, en nu, zelfs als, als een kolonist aan de zijkant van de weg staat met een lekker band, dan zal er nog wel een Palestijn zijn om hem te helpen. Echt waar? Ja, het is echt zo. Dit is ongelooflijk. Ik heb het zelf gezien. Uh, ik word ook heel kwaad over kolonisten. En, en ik vind het dan ook heel moeilijk om, om te stoppen en een, een lift te geven of, of wat dan ook. Uh, maar de Palestijnen die stappen daar overheen, uh, over hun uh, veelal over hun eergevoel heen, en, en die zullen gewoon helpen als dat nodig is. Hm. Verhalen dat het uh, Israëlische leger hier in 2004 had, uh, had. Arafat die zat in zijn compound in, uh, in Ramallah. En uh, er zijn verhalen dat er dus een, een Israëlische tank uh, door de straten reed rondom de, de ja, compound van, van Arafat. Dat er een ongeluk gebeurde. En dus uh, ja, de Palestijnse uh, bevolking rondom dat, dat compound die kon dus niet naar buiten. Maar die zagen wel: die, die, het was een militaire jeep die per ongeluk in een lantaarnpaal reed. En uh, nou, dus die horen een enorme knal en die kijken naar buiten en die zien dus een militaire jeep. Dus denken, ja, wat doe je dan? Want als je naar buiten loopt, dan heb, je die, dan heb je de kans dat je afgeschoten wordt. Maar als je niks doet, dan zitten er misschien wel mensen in die jeep die hulp nodig hebben. Dus een paar brave Palestijnen zijn naar buiten gelopen met de handen omhoog. En om te proberen dus uh, die soldaten die hen bezetten uh, te helpen... Die soldaten waren doods en doods ze durfden het raampje niet eens open te doen en ze zaten natuurlijk wel gewoon vast. Mm -hmm. uh, en binnen no time stond de halve buurt omheen om te helpen, helpen, helpen. En toen hadden de Israëlische soldaten backup gebeld uh, een paar minuten later en ze waren uit hun jeep geholpen. En uh, toen kwam de backup en in één keer stonden al Palestijnen weer met hun rug tegen de muur. Om ja. uh, uit te leggen dat ze alleen maar hulp aan het verlenen waren. Ja. En, um, dus er zijn verhalen waar, het, en, ja, ja. waar, de, waar de behulpzaamheid en samenhorigheid zo ver gaat dat er gewoon, gewoon hulp wordt verleend aan, aan, een, uh, aan een simpel ongeluk met Israëlische soldaten. Mooi om te horen. Eh, Elisabeth, zo meteen gaan we het hebben over heel iets anders. Over ontharing, dat is een thema wat je zelf aangedragen hebt. Dus ik, ik ben er erg benieuwd naar. Blijf hangen, dan kom ik zo bij je terug. Dan gaan wij eerst naar wat feitjes over behulpzaamheid uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. In Nederland zijn de Noorderlingen het sociaalst. In Groningen, Friesland en Drenthe heeft men het meeste contact met hun buren. Oostenrijk is het vriendelijkste en meest sociale land van Europa. De Belgische politicus Herman van Rompuy is de meest sociale politicus op Twitter. Griekenland en Portugal waren in 2011 nog de landen waar je het minst snel hulp kon verwachten. De wereld van Filemon. Wolf Bodewes, wes nachtman van de wereld. Je bent stroofwafelbakker in Bolivia. Je bent bagagebandmedewerker in Argentinië. Binnenkort ga je verhuizen naar Brazilië. En nu zit je, als het goed is, in Uruguay. Ja, klopt. Nou, en dat... uh, de verhuizing vindt morgen plaats, maar ik moet mijn koffers nog pakken. Dus dan wordt, wordt nog een hete dag morgen. Die, maar die intro tekst van jou die wordt steeds langer en langer. Ja, ja, ja. Ik, ik zal er geen baan ermee bij nemen, Dat maakt het voor jou even wat makkelijker. Hey, zijn de Argentijnen behulpzaam? Ja, de Argentijnen zijn heel behulpzaam. Uh, mijn uh, referentiepunt is altijd de metro. Daar reis ik vaak mee. En uh, dat is een beetje maatschappij, uh, ja, maatschappij in het plein. Dus als je ziet wat er gebeurt in de metro... als er iemand onwel wordt bijvoorbeeld deze week twee keer gezien... over één vrouw die, die uh, Fiedermaten heeft van de trap af... meteen allemaal mensen eromheen om uh, te vragen of ze er iets aan de hand was... of ze in voedseling weg ging... Ik zag een andere, een andere dag, dat was woensdag geloof ik. Er uh, was een man die was, was flauw gevallen. of een de eentje van dat toeval had. op het, uh, op het metro, uh, metro Ook meteen allemaal mensen eromheen. Politie erbij en uh, verpleger erbij. Dus ja, dat geeft toch wel een beetje aan. Uh, ja, hoe behulpzaam Argentijnen zijn. Ook als je reist en er stapt een, uh, een zwangere vrouw in. of iemand met een handicap. of uh, een, een, een, een vader of, uh, of moeder met een klein kindje. Er wordt meteen uh, zitplaatsen afgestaan. Dus dat geeft dan een beetje weer wat, uh, hoe Argentijnen zijn. Dus het doet een vrij beperkte, uh, beperkte steekproef, maar toch. Ja, maar, maar je, maar je hebt zo goed om je heen gekeken. En nu zijn er natuurlijk ja. ook af en toe uh, overstromingen in Argentinië. In april bijvoorbeeld nog. Ja. Uh, in de stad uh, La Plata, 54 doden vielen daar. Uh, helpt ja. dan ook iedereen uh, elkaar? Ja, iedereen helpt elkaar. Uh, uh, sowieso staan de media vol van. Kranten, uh, televisie, het wordt allemaal live uitgezonden. Dat gaat dan 24 per uur, uur per dag door ongeveer. En er worden ook in het hele land al inzamelingsacties gehouden. Het dus is niet, niet alleen maar lokaal. La ligt ongeveer op... Uh, nou, wat zal het zijn? Ik denk 50, 60 kilometer van Buenos Aires vandaan. En uh, ik zag toen, hè, het was een paar maanden geleden... ik zag overal op elke hoek, uh, op elke hoek van de straat in Buenos Aires... Uh, ...mensen uh, die uit spontaan kleding uh, gingen inzamelen, uh, voedsel... ...bij supermarkten, bij de uitgang waar je uh, ook voedsel... Uh, ...of met dingen die je wat extra kon kopen, uh, pasta, uh, wat te drinken, luiers... Uh, ...nou ja, noem het allemaal maar op, uh, die kon je daar achterlaten. En dat, ja, dat had wel, wel een, heel mooi, uh, een hele mooie sfeer, ondanks alle ellende natuurlijk... ...want dat is natuurlijk het groot drama wat gebeurd ja. is. Ja, dat zagen we natuurlijk ook in Ramallah... Dat... Ellen wel zor zorgt voor een saamhorigheidsgevoel. Hey, nu heeft ja, Argentinië natuurlijk ook een beetje een macho cultuur. Word je als vrouw dan beter geholpen dan als man? Het is een macho cultuur. Uh, dat verschilt ook een beetje per generatie. Ik had een beetje het idee dat uh, mijn vrouw die uh, uh, mijn vrouw is een vrouw. Mm -hmm. <laughs> dat is op zich niet zo, uh, zo verhondelijk. Dat is uh, heel maar, anders uh, in Argentinië hoor ik. <laughs> ja. ja. Zij, uh, uh, zij vertelt wel dat, dat oudere mannen... dat hoort ze ook van uh, een vriendinne die zij hier heeft... dat oudere mannen op het algemeen wat meer macho zijn dan de jongere generatie. Um, maar het is wel zo dat uh, wat, uh, wat alle Latino's eigenlijk hebben... Uh, uh, deuren worden voor vrouwen opengehouden... vrouwen worden echt met, uh, ja, met, met, met respect behandeld. Met minst, hè, In het ja. openbaar. Uh, wat thuissituatie betreft... komen natuurlijk ook allerlei uh, verhalen in de media met, met hu uh, huiselijk geweld en zo... Over het algemeen zijn vrouwen hier toch allemaal voetstuk. Ja. Ondanks de macho-cultuur. Dan ben ik ook benieuwd hoe het zit wat betreft ontharing. Bij mannen. andere. daar gaan we het zo meteen over hebben. Dat sluit natuurlijk ook wel aan bij die macho-cultuur. Dus ik zou zeggen. Ik denk dat ik dadelijk op de boot zit. Dus dan hebben we een bootgesprek. Nou, dat vind ik sowieso spannend. Dan zou ik zeggen, probeer wel goede ontvangst te houden. En dan ben ik zo meteen met je over ontharing. Is goed. Tot zo. Ja, dan gaan wij naar een meisje. Uh, haar moeder was pianolerares. Zij zat als klein meisje. dat zij onder die piano. Dan hoorde zij uh, die stukken. Die klassieke stukken. En dan dacht ze soms. van Dat einde van zo'n stuk vind ik niet zo mooi. En dan ging zij zelf een einde uh, componeren. Op een gegeven moment dacht ze. nou Als ik een einde kan componeren. Dan kan ik ook wel hele liedjes componeren. Uh, zij had toen een vriendinnetje. Ze was 13 jaar oud. Uh, daar schreef ze een paar liedjes uh, mee. Die zong ze ook. M 2 M heette haar beentje. Ze werd toen wereldberoemd. Uh, dat overviel haar een beetje. Toen ze, uh, heeft ze zich even teruggetrokken. En nu uh, kwam ze opeens... Uh, kwam ze in 2008 kwam ze terug... met een solo plaat. En uh, dat werd een enorme hit. En met name het nummer... If a song could get me you. Marit Jansen. I could try it with the waltz... I could... Try rock and roll I could try it with the blues If a song would do I could sing it high or low When I let you go You know I thought it was De technicus van dienst noemt het middle of the road. Maar er is geen vrouw die zo sexy rock and roll uit kan spreken. Marit Larsen. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Uh, we gaan luisteren naar een liedje over ontharen uh, van het satirische programma Koefnoen. Een roze pruim, een groene trut Met voorbits, kleedo maak je nut Net zo'n designer Stel jij de show Is de plastic fantastic voorbits Kledo Scheer en pluk en wax maar fijn Geheer zo je ja, eigen bikini lijn over het mutsje van je droom... met de Plastic Fantastic Voorbips van Kledo! Kaal of kammen? Snoeien of laten groeien? Het kan met de Plastic Fantastic Voorbips Bips van Kledo! Nu met gratis wax strips. Ja, ontharen, daar gaan we het dus over hebben. Dat thema uh, is ons aangedragen door Elisabeth. Die zit uh, in Ramallah, werkt daar voor een NGO. Ja, waarom ze dit thema wilde bespreken... dat gaan we zo meteen, hoop ik, van haar horen... Uh, wereldvanfilemon.bnn.nl dat is onze website. Daar staan foto's en kleine biografietjes... van alle correspondenten, alle vrijwilligers... alle Nederlanders die in het buitenland wonen... die aan dit programma mee willen werken. Dus ja, denk je van... wat heeft die jongen of meisje een leuke stem? Ik zou dat gezicht er wel eens bij willen zien. Ga dan naar wereldvanfilemon.bnn.nl uh, Je zou bijvoorbeeld dan het gezicht kunnen zien... van Martijn Rostorff in Engeland, in Brighton. Goedenacht. Een heel goed radio gezicht bij hetzelfde voort. <laughs> Je dekt jezelf al in, heel, heel, heel, heel tactisch. Ja. Hey, uh, is het trendy om jezelf te ontharen in Engeland? Ja, in, net zoals in ja, Nederland dus. Ja, ja, maar ik woon in Brighton en Brighton heeft een hele grote homo- en lesbo-community en transgender moet ik er allemaal bij zeggen. En dat, um, dat verandert, het maakt het beeld ook nog wel wat anders. Heb ik me laten vertellen, ik bedoel, een homo met haar op zijn rug. Nou, dat zie je niet heel veel, heb ik me, ik me laten informeren. Je weet dat ik met een piloot getrouwd ben en dat ik dan heel veel vlieg. En heel veel van die bemanningen, die, die cabinemensen, dat zijn uh, homomannen. En die vertellen mij dan dat het absoluut taboe is om haar te hebben op je rug, op je buik, op je billen, op je zak. Uh, nou, je benen mag nog wel, maar voor de rest moet het eigenlijk gewoon allemaal kaal zijn. Ja, maar je hebt ook weer een hele aparte scene uh, van homoseksuelen. die uh, ja. De beren, die, die hebben juist ja. wel weer heel veel haar. Nou, dat vertelde ik precies, want dat <lacht> heb ik namelijk ooit een keer bij Veronica gezien. Veronica's Sextember, Dat er homo's <lacht> zijn die daar speciaal op kikken. Maar dat is, ook, dat is <lacht> mijn, mijn god, kan ik vermelden, Philemon. <lacht> ik, <lacht> ik ben echt een haardeskundige. Want ook de dames die uh, onderdeel uitmaken van die bemanningen waar ik dan veel mee uh, uh, reis. Die hebben me goed bijgepraat over de verschillen. Tussen Engeland en andere werelddelen. En wat is het verschil? Nou, het is wel grappig bij dames. Want het liedje ging net over de kale voorbips. Um, daar heb je een aantal varianten. Je hebt het streepje of de landingsbaan. Mm -hmm. En je hebt de, helemaal de kale poes, zou ik maar zeggen. Ja. En dat ene heet Hollywood en de andere heet Brazilian. Maar in Amerika is een Hollywood geen Brazilian. En in Engeland is een Brazilian weer geen Hollywood. Enfin, ik heb dus verhalen gehoord van dames die een streepje wilden en met een kale en kale voorbips uh, verder moesten. Maar een dus streepje dat... is Braziliën en helemaal kaal is dat, is... dat is Hollywood. Ja, en in, en in Amerika is het andersom. Dus als je oh. tijdens, tijdens een vlucht in Sanford, Florida... naar een ontwakkingssalon <laughs> gaat... Dan, dan gebeuren er dingen die ze niet willen. Nee. Bij de mannen man heet het back, sack and crack. En zo wordt het ook geadverteerd. In elke straat in Brighton, althans in het centrum... heb je wel zeven ontharingssalons. Vietnamese of Chinezen... En dan staat het gewoon in de etalage <laughs> een kartonnetje... ...back sack and crack 40 pond. <laughs> dus je rug, je zak en je spleet. Oh ja, je hele rug. Ja ja ja. Dan is wel, ja, ja, ja. Dat is een hoop weg. 20 pond alleen voor je rug. En je um, uh, hebt ook een Boyzillion. Heb je trouwens ook over Brazilian. Maar Boyzillion... Oh ja. is dan een, nou ja, ik weet het niet. Of het dan nee. helemaal kaal is, dat ben ik eerlijk vergeten. Maar in ieder geval is, wordt er een hoop werk van gemaakt. Wat vind je van deze... In de jaren tachtig liet iedereen volgens, in Nederland tenminste alles wilderen groeien. Ik neem aan in Engeland ook. Uh, nu ja. is dat echt not dan dat je dat, dat doet. Wat, wat vind je daarvan? Ja, wat vind ik ervan? Kijk, het is natuurlijk wel prettig dat mensen een beetje aandacht aan hun uiterlijk besteden. Want ik weet niet of jij wel eens naar de sauna gaat in Nederland. Maar nee, ik, ik dus ga nooit naar de sauna. Op. Nee, nou, je zie, ja, jij wordt natuurlijk herkend. Ik niet met mijn radiohoofd. Nee, um, nee, maar dan zie je nog wel wat, on, wat rommelige voortuintjes uh, rondlopen, zou ik maar zeggen. Um, in Engeland zie je dat niet, want er gaat helemaal niemand uh, naakt in de sauna. Dus zo preut zijn ze ook wel weer. <lacht> ja, wat vind ik ervan? Mijn, mijn vrouw vindt ook dat ik geen haar op mijn rug mag hebben. Ik ben nou niet echt een oerang-oetang of zo, maar mijn rug moet glad zijn. Anders mag ik niet met hem mee naar het strand. Uh -huh. en ik vind ontharen, dat hartstikke vind ik niet leuk, dat doet pijn, dus ik vind, dat vind ik eigenlijk stom. Maar denk je dat, denk je dat het een hype is die, die wel weer overwaait, of wordt dit gewoon de, de standaard? Ik denk, ja, nou, een hype, hype. Ik denk dat het wel nog even duurt voordat dit weer overwaait. Ja. Misschien, ja. Je ziet toch in Amerika ook van die hele progressieve vrouwen in de jaren tachtig, had je dat trouwens over Patty Smith van de Patty Smith Group, die stond met een snor op de eigen LP ja. op de voorkant. En je ziet nu toch ook wel weer van die vrouw, ik ben even de namen kwijt, maar was het niet Annie McDowell een tijdje geleden, die stond gewoon met haarige oksels? Ja. ja. Soms ergens gewoon zo van, waarom zou ik mijn uh, oksels scheren voor wie? Ja. ja. En, en weet je, je vraagt, wat vind je ervan? Nou, iedereen moet het vooral lekker zelf weten. Ja, maar het is wel, ik, ik, mijn vriendin gaat dan wel eens naar de sauna. En ja, die zegt gewoon, ja, het is gewoon alleen maar, schaam maar zie je gewoon niet meer. Ja, behalve bij oudere vrouwen, maar voor de rest, het is gewoon echt verdwenen. De, het is uit de mode. En maar, dan zie je zo'n oude uh, playboy-foto van Petty Bart. Ja, met zo'n tegel tussen de benen. Het <laughs> waren echt andere tijden, ja. Het waren andere tijden. Ja. Ja, ik vind het ja, ik vind, op zich, ja. Het is wel netjes, toch? Ik vind het wel leuk als mensen aandacht aan hun uiterlijk versterken. Vind, vind ik ook. Hey, uh, Martijn, uh, bedankt voor je informatie. En je hebt je ook in dit uh, onderwerp weer uh, goed verdiept. Dus, ja, heel graag. <laughs> Eh, graag gedaan. We kregen nog een mailtje binnen, uh, wat betreft de muizen. Uh, ja, oh. Kattenbakkorrels in een plastic zakje doen. Uh, gebruikte kattenbakkorrels natuurlijk. En die dan ja. her en der in het uh, huis neerleggen. Oké, okay, ga ik morgen even op zoek naar iemand met een kat. Ja, gebruikte kattenbakkorrels. Ja, maar van die lucht worden ze natuurlijk, willen die muizen niet weten. Nee, er zit op zich wel wat logica in. Corine heeft ons ah. gemaild, die zegt uh, het werkt uh, als een gek. Dus zal okay, zeggen: nou, als Berit, iemand in, in, in, de, in de buurt van Utrecht uh, met een kat... dan kunnen ze zich via mijn Facebook of Twitter wel eventjes uh, melden <laughs> graag. Dankjewel Martijn Rosdorf. En ik spreek je snel weer, hoop ik. Tot wel. Tot snel. Elisabeth Ramallah, goeiedag nogmaals. Goeiedag. Ja, jij kwam met dit onderwerp op de proppen. Waarom? Um, ja, ik, vind, ik heb in best wel verschillende landen gewoond de afgelopen paar jaar... En uh, mijn soort spreekwoord is altijd: uh, je hebt ergens niet gewoond, tenzij je daar naar de lokale waxer bent geweest. <laughs> um, dus ik dacht, uh, nou, dat moet ik hier ook, moest op een gegeven moment hier natuurlijk ook. Um, en dat was zo'n avontuur. Ik dacht, dat moet ik toch een keer delen. En uh, misschien vinden andere Nederlanders het ook wel leuk om daarover te vertellen. Dus dat was een beetje mijn gedachtegang. Een waxbar, dat is, ja, in Nederland is dat eigenlijk nog best wel iets nieuws. Dat is dus een, een, iets waar je naartoe gaat waar je met wax onthaard wordt. Ja. Uh, en, en jij ging dus uh, naar zo'n bar in, in Ramallah. Hoe, hoe ja, was dat? Je hebt ze dus, echt op elke hoek van de straat. Um, dus je moet wel even uitkijken waar je naartoe gaat. Dat had ik niet helemaal in de gaten. Dus ik had wel een beetje rondgevraagd. Maar ik was natuurlijk best wel nieuw op mijn werk. Dus ja, dat vond ik het ook een beetje moeilijk om dan... <lacht> ...daar aan de meisjes te vragen hoe ze dat dan doen. Dus ik, nou ja, heel dapper uh, had ik er dan in gevonden. En mm -hmm. daar, kreeg ik, um, daar kreeg ik de keuze bij... Uh, het, is een, het moest allemaal natuurlijk in het Arabisch... ...en mijn Arabisch was op dat moment helemaal slecht. Dus met mm -hmm. matten en voeten stond ik daar uit te leggen... ...wat ik dan een beetje wilde. En dan had ik de keuze tussen strips... ...en suikerwax. En nou, daar kreeg ik een hele uitleg bij wat dan het verschil was. Dus ik zei op een gegeven moment, ja, joh, doe maar wat. Het <lacht> zal mij wel. <lacht> doe je ding. Ja, als je haren maar weggaan, toch? Ja. ja, precies. Ik wist helemaal niet dat er allemaal verschillende soorten uh, waren. Uh, dus ik probeerde inderdaad het landingstreepje uit te leggen. Um, <lacht> nou, ik had een, een lange rok aan. En uh, ik werd midden in de kamer neergezet. De deur ging overigens niet dicht... Of, uh, hè, dus ik moest maar gewoon hup, in mijn blote billen. Die rok die werd omhoog ge gehezen. Mijn onderbroek werd even zelf voor me naar beneden getrokken. En toen kwamen er <laughs> twee vrouwen bij kijken. Even een stand van zaken um, onderzoeken. Ik stond al een hartstikke zin. Je staat daar met je rok onder je arm. Ja, ja ik, ik, ik zie het helemaal voor me. Ja, ja dus ik zo een beetje mijn je kop. Oké, okay, ja, nou laten we dan maar, laat me in ieder geval maar op dat bed gaan zitten. Dus ik dat streepje uitleggen. Nou, dat dat kreeg ik er gewoon niet door, want al dat haar moest eraf. Ja. Um, maar voordat ik het in de gaten had, lag ik dus op dat bed. En werden mijn benen omhoog gegooid, links en rechts. En kreeg ik eerst suikerwaks. En toen met, het, met de waxstrip, En dan moest ik me omdraaien. Nou, daar <lacht> gebeurde ook dus vanaf de andere kant van alles. Waar ik niet wist dat het kon gebeuren. <lacht> tien minuten later stond dus ik echt helemaal getraumatiseerd op straat. Een soort van maar wel zonder haren. Ja, maar alles. Alles, van ongeveer de knieën tot mijn middel. En ik, nou, ik, ik ben hartstikke blond en, en uh, lieve gezellige zachte haartjes. Ik heb daar eenmaal zelf nooit aangenomen. En nee. volgens mij niemand om me heen ook. Oh, ik heb nooit klachten gekregen, laten we het zo zeggen. Uh, maar ja, ik stond daar dus echt helemaal kaal van mijn knieën tot mijn middel. Op straat. Nou, oké. Okay. Dus, dus dit was de ervaring. Maar is het, um, is het echt iets wat daar in de cultuur zit? Is, ja, want in ja. Nederland is het natuurlijk heel uh, nieuw, die, die waksbare. Maar daar nee, dit, bestaat het dit, waarschijnlijk al heel lang echt, dus. Ja, dit is echt uh, dit is onderdeel van de cultuur. En vrouwen die zijn hier bijna altijd echt volledig uh, gewakst. Dus voor wordt het hele lichaam. Benen, armen, rug, zelfs borst... En, als je kijkt, Palestijnse vrouwen hebben ook wel, bijna allemaal hebben ze donker haar. Ze zijn ja. op drie of vier blondines, maar dan, nee nou ja, ik noem dat niet eens blond, maar zij wel. Um, en dus er, ze hebben ook echt wel wat dikker haar. Uh, en dat wordt dus echt inderdaad wordt dat weggehaald uit, uit uh, ja, culturele overweging. En dat doen ze alleen voor de vrouw. Ja, want hoe gaat het bij de mannen, vroeg ik me gelijk. Ja, over. dat is dus uh, een heel ander verhaal. Want ik heb inmiddels dus een, een waxmevrouw uh, gevonden. Die komt zelf uit Litouwen. Dus die is zelf ook blond En die begrijpt ook iets beter hoe, hoe ik erin zit. <laughs> uh, dus die, is, die heb ik haar wel eens gevraagd. Of ze ook mannen in haar salon heeft. Nou, dat was zo'n schaamte. schaamtelijke vraag dat ze daar absoluut geen antwoord op had. Ik begon een beetje te giechelen Nee, nee, nee. Zij komt toch nooit met een Palestijnse man alleen in haar salon. Ik dacht, oh ja. Oh ja, ja, ja. Mannen en vrouwen niet samen en een deur dicht. Dat kan het allemaal niet. Dus nee, zei ze. Maar toen vroeg ik, van waar gaan dan de mannen naartoe? Want die mannen zijn echt zo ongelooflijk behaard. Daar is. Nou, de PVV-man, hoe heet hij ook weer, Die is er helemaal niks bij. Um, dus, uh, ik, ja, vroeger haar... Hoe Welke PVV-man is dat? Ja, uh, de blonde haren. Komt. Geert Wilders. Geert Wilders, ja, die bedoel ik. Die is toch niet zo behaard? Helemaal... Ja, oh, dat vind ik, ik vind hem best wel behaard, oh. denk ik. Job uh, Cohen, die was heel erg uh, behaard. Ruud oh, nee. Lubbers. Okay. Ja. Okay. Nou, in ieder geval zitten er niks bij... En uh, dus, ik had haar gevraagd hoe, hoe dat dan een beetje werkt. En in de, um, uh, bij de kapper, dus bij de mannenkapper, doen ze wel uh, tussen, de, oh, tussen de wenkbrauwen en de oorhaar. Uh, en wellicht het neushaar wordt weggehaald en dat wordt dan weggewakst. Maar als het echt de rug is, dan doet meestal de vrouw of, of de zus dat. Uh, dus, dan, ja, dus dan doe je dat gewoon thuis. En jouw vriend is, uh, is, is een Palestijn. Hoe gaat dat dan thuis bij jou? Ja, ik moest daar dus ook even aan wennen. op een gegeven moment werd dat ik zo uh, uh, voor mijn neus neergered met <laughs> het verzoek of ik dat even wilde regelen. Toen dacht ik, ja, nou ja, wel niet. Het is wel leuk om te doen, lijkt me. Ja, het was best dus wel leuk. vond ik. Ja. <laughs> Als je ruzie hebt, dan is het echt een steen goede manier... om over je agressie heen te komen. Ja, hey, hey. Uh, ja. Je hebt zeker helemaal geen idee waar dat uh, vandaan komt, dit verschijnsel? Um, dat vlakse? Nee, ik, niet helemaal. Het idee is volgens mij een beetje dat vrouwen moeten zacht en sensueel zijn. En mannen, uh, ja, die mogen wat mannelijker zijn. En daar is dus het zijn niet zo heel erg. Nee. Um, maar voor, ja, voor de vrouwen is het echt om uh, mooi en hygiënisch... Ja, en dus omdat ze dikke zwarte haren hebben... Ja, als een vrouw een tijdje niet geweest is... dan zie je het echt wel. Ja, ja. Hey Elisabeth, uh, ontzettend interessant. En uh, bedankt uh, voor het uh, aanreiken van dit thema. Ja. En uh, ja, Ik hoop je snel weer te spreken. Dan gaan wij nog kijken hoe het zit in Argentinië... wat betreft uh, de, de ontharing. Uh, ik, dus ik zou zeggen, blijf nog even luisteren. Uh, maar we gaan eerst even luisteren naar wat feitjes... over ontharen uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk begonnen ze met scheren rond 1915. Dit kwam door de foto's in een tijdschrift van een vrouw met geschoren oksels. Een Amerikaanse die minder vaak haar oksels scheert is de filmster Julia Roberts. Zij staat bekend om haar harige oksels. In China zien ze het scheren van de oksels juist niet als een schoonheidsideaal. In Amerika geven vrouwen aan de ontharing van hun intieme delen het meeste geld uit. Zo zou een vrouw tussen de 20 en 30 jaar gemiddeld 400 euro kwijt zijn... aan het bijwerken van haar bikinilijn. De wereld van Filemon. Nogmaals, goedenacht, uh, Walt Bodewes in Argentinië. Ja, de Argentijnse goedenacht. man lijkt me vrij ijdel, toch? Ja, ja, ja. Uh, ze zijn vrij ijdel. En, uh, zowel mannen als vrouwen... Uh, mannen die zijn over het algemeen, daar heb ik het er ook een keer over gehad, uh, die, die laten meer een, uh, een baardje staan van een, paar jaar, uh, van een paar dagen. Ja, dat had je verteld, ja. ja. Ja, klopt, ja. Uh, dat, is, uh, dat is sowieso al, uh, grappig. Man, uh, Argentijnse mannen die zoenen elkaar bij een begroeting, uh, zoenen elkaar op de wang. Dus dan, uh, ja, dan voel je alweer wat, uh, wat prikkels met baarden, dus uh, <laughs> dat is wel leuk. Uh, en wat, uh, ja, wat onderharing betreft, uh, ja, vrouwen die, uh, die ontharen zich helemaal surf. Uh, er zijn nog heel, uh, heel veel hoeken uh, van de straat, zijn er ontharingssalons uh, en uh, daar hangen op de bordjes op uh, dat ze uh, we werken volgens de Spaanse methode. Oh. En uh, ik was wel, ik was wel geïnteresseerd in hoe dat nou, uh, wat dat nou precies inhield, maar goed, ik, uh, ik, heb, ja, ik onthaar mezelf niet, dus ik dacht ik stuur mijn vrouw er even op uit voor een, voor een onderzoek. Dus zij is even gaan navragen. Zij, uh, zij was sowieso aan de beurt. Ja. En dan blijkt dat het uh, met warme was gebeurt, dat Wist ik niet. Oh. Ja. Oké, okay. dat is dus, de, uh, de Spaanse methode is met warme was. Kijk, okay. dat ja. in in Argentinië ja. tenminste. In Argentinië, ja, ja. ja. Ik, uh, de, de fijne details die weet ik er niet van. Die uh, dat zal ik hier uh, op een oh. veiligheidspresentatie aan boord hebben. Dus even wat langzamer te praten. Oh. Maar, ja. maar, maar, de, maar uh, want jij, want je, je zit op een boot, laat ik dat even uitleggen, vanuit uh, Uruguay. Ja. Want je moest daar geld halen. Dat is veel goedkoper Top. dan het in Argentinië zelf halen. En waarom dat is, dat, ja. dat hebben we al een keer Top. besproken. Maar, ja. Uh, ja. Maar, maar, jij, maar jij doet helemaal niks aan ontharing, dus. Nee, ik doe niks aan ontharing. nee. ik uh, en als ik wat, uh, als er wat haren te lang worden, dan, uh, zeker wat in dieper dan doe ik het met een, uh, met een schaar of zo. Ja. Maar, en, en heb je het idee dat die, die, die waxstudio's dat, dat echt uh, ook onderdeel is van de van de cultuur? Of is dat ook iets van de afgelopen jaren, net zoals in Nederland? Het is iets van de afgelopen jaren, uh, wat helemaal is opgekomen. Uh, mensen geven ook steeds meer geld uit aan allerlei uh, ja, lichaamsbezorging. Je ziet steeds meer tatoeages verschijnen. Sowieso hè, ook mensen met tatoeages. Uh, mannen vooral, die, die willen ja, die, die willen dan een, uh, een ontharingssessie. Uh, aan, of ja, een ontharingssessie ondergaan om een uh, tasoarige goed te laten zien. En hetzelfde zeker met, uh, met, met, met mannen met donkere haren, die over uh, het algemeen ja, wat zichtbare lichaamsbeharing hebben. Ja. En het is natuurlijk ook zo, wat, uh, wat een Argentinië veel middel speelt. Het is dus een, uh, ja, een, een, een, uh, een hele vriendelijke omgeving voor, voor homo's. Homos zijn geaccepteerd. Mm -hmm. ja, en homo's zijn eigenlijk net zoals in, in, in Nederland ook uh, misschien wel iets meer nog te gaan met een uh, lichamelijke verzorging. Dan, uh, dan hetero's. Ja. Dus uh, ja, dat ligt ook een, uh, een grote markt. Hey, en je vriendin die heeft uh, dus de, de, de Spaanse methode uitgeprobeerd. Was ja. het wat? Ja. Heeft het gewerkt? Uh, het, was, het was op zich heel wat. Alleen uh, de vrouw die het bij haar deed, die, uh, die was niet zo heel erg handig. Dus het deed volgens haar uh, behoorlijk wat pijn. <laughs> <laughs> dus uh, ik weet... Ik denk maar, niet dat er voorherhaling vatbaar is. Maar het, Proost, uit, paar, uh... te, dus, uh... maar het zag er wel goed uit. Ze gaan er weer een paar weken tegenaan. Maar het zag er wel goed uit aan het einde. Uh, uh, ja. ja. Dus uh, je bent tevreden. Ja, dat al... <laughs> ja. Is de boot al weg? Uh, de boot Ja, we varen nou net uh, de haven uit. Het is een uh, snelle boot, dus ik verwacht over ongeveer een uh, uurtje in Buenos Aires aan te komen. Nou, en dan maar... ga ik als een uh, raaf mijn koffers pakken. Ja. En dan. Om, er zo erbij. Een afscheid nemen van het mooie Argentinië en dan naar, uh, naar Brazilië. Het lijkt me lastig. Ja, naar Brazilië. Ja. Toch? Dat lijkt me best ja. wel lastig om, om, om, uh, om het land erachter nou, ja, te het, laten. Ik, ja, het, het, het is. Uh, ik, ik moet, ik, het is nog heel, uh, heel surrealistisch eigenlijk. Ja, ja. Nou, ik heel. Ja. Wat wil je zeggen? Ja, ik moet nog ja. allemaal. Afscheid nemen van allerlei mensen. Maar daar heb ik helemaal de tijd niet meer voor. Dat is een oh. beetje jammer. Nou ja, die, maar goed, ze hebben al een uh, reservering geplaatst voor, uh, voor het WK Voetbal van volgend jaar. Ja, we komen weer op zoek naar het WK en zo. Dus, uh, nou, fijn. Morgen. Heel veel uh, succes met de verhuizing en uh, succes met het alsnog nog afscheid nemen. En, uh, en dankjewel. Ja. En wellicht de volgende keer dat we je aan de telefoon hebben, dan uh, zit je in Brazilië dus. Brazilië, ja, inderdaad. Tot snel, Wordt dankjewel. Mee. Tot snel. Hoi, hoi. Dan gaan wij naar een lekker opbeurend plaatje. Zo midden in het programma. Dat is wel even nodig. Het is Elisa Doelittel met Pack Up. En let vooral op de stem van Lloyd Waite. Prachtig. those issues I was told don't Object. And I like to tiptoe around the tiff going down the box. Elisa Doolittle met Pack Up. Radio. Radio 1. Filemon Westerling. BNN. De wereld van Filemon. Ja, en die Elisa Doolittle... die kan natuurlijk wel zingen, maar... ik luister dat nummer eigenlijk altijd... Uh, voor de man Lloyd Wade, die uh, Met die prachtige mooie stemmen. Volgens mij, ik kon het niet vinden. Volgens mij heeft die man nog geen... Uh, cd's zelf gemaakt. Hij heeft wel een tal van Britse artiesten gecoacht. Hij is eigenlijk een, een, een zangcoach, dat heeft hij ook gedaan in programma's als de X Factor. Uh, maar ik hoop dat hij zelf eens een keer wat gaat maken, want hij, hij heeft echt, voor mij heeft hij echt een, een prachtig, prachtig mooi stem die me echt raakt. Het eerste uur van uh, dit programma zit er bijna op. We hebben het uh, gehad over behulpzaamheid en over uh, ontharen. Het laatste thema, er uh, kwam van uh, Ramallah, van uh, Elisabeth die daar zit, die werkt daar voor een NGO. Uh, het is ontzettend leuk dat die correspondenten... Uh, ten eerste mooie verhalen willen uh, laten horen op Radio 1 zo in de nacht. Maar ook nog uh, met, uh, met uh, originele, leuke, verrassende thema's... Uh op de proppen komen. Uh, in het tweede uur gaan we het hebben over sparen. Hoe spaart men in het buitenland? Uh, stopt men het in een sok? Of uh, doet men het uh, zoals hier op de bank? Of sparen mensen gewoon niet? Geven ze gewoon lekker alles uit? En we gaan het hebben over snoep. Want uh, de GGD, de baas van de GGD in Amsterdam, uh, die heeft gezegd, uh, er moet een snoeptax komen. Er moet op uh, producten waar heel veel suiker in zit, uh, moet er meer uh, belasting gegeven worden. Nou, de, de landelijke GGD is het daar weer niet mee eens. Uh, maar dat, uh, daar gaan we het ook over hebben: hoe wordt er gesnoept in bijvoorbeeld Amerika, Bolivia, Curaçao of uh, Nieuw-Zeeland? Snoepen gaan we het over hebben en sparen in de tweede uur van de wereld van Filemon. Tot zometeen. De wereld van Filemon.